Klemens Peters met het NOS-journaal. Noord-Korea heeft onverwacht zijn personeel teruggetrokken... uit een verbindingskantoor met Zuid-Korea. Het kantoor in een Noord-Koreaans grensdorp... werd vorig jaar september geopend... om gesprekken tussen beide landen op gang te brengen. Waarom de Noord-Koreanen zich hebben teruggetrokken is onduidelijk. Mogelijk heeft het te maken met de mislukte top met de VS... vorige maand in Vietnam. President Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un... wisten daar geen nucleaire deal af te spreken... De grootste supermarkten hebben het afgelopen jaar de prijzen 4 tot 5 procent verhoogd. En dat is iets meer dan de btw-verhoging die op nieuwjaarsdag inging. Volgens onderzoeksbureau Daltix is het logisch... omdat prijzen voor grondstoffen en lonen ook zijn gestegen. Daltix bekeek de prijzen van aanmerken bij Albert Heijn en Jumbo. Huismerken zijn moeilijker te vergelijken. Een medewerker van een Belgische ambtenarenvakbond wordt ervan verdacht dat ze de bond voor tonnen heeft opgelicht. Ze werkte als directiesecretaresse bij vakbond ACOD, waar onder meer overheidsdiensten spoor, onderwijs, post en telecom ondervallen. De vrouw kon namens de bond digitale betalingen doen en zou zo in vijf jaar tijd meer dan 400.000 euro naar zichzelf hebben overgemaakt.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 Over you, I'm still thinking about the things you do. So I don't wanna be alone tonight, alone tonight, alone tonight. Can you fight the fight? I need somebody who can take control.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 Het lijkt dan I don't a black card, it's my business card The way it be setting the tone for me I don't need to brag, but I be like, put it in the bag yeah. When you see the max, it's that good, like my, yeah Oh, oh, oh, oh,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 stars Voor mij, ja, yeah. dus ik zal passen dus ik vind tekeergaan hey, gaan, damn, Emoe hey, viraal, gaan Emoe hey, viraal, gaan, damn, hey, move, gaan yeah. Never back down, als ze dan niet aanstaan Emoe hey, viraal, gaan, damn, hey, move, gaan Are you a rich man? Are you a rich man? Moe, la, moe, met de shotgun Als ik in je hok kom, ben ik dan met dotcom Ooglaag Hongkong, zonder so, vacation, pull-up zonder so tom. -tom. Broodje moet viraal gaan, als ik ergens heen ga, moet het illegaal gaan Pull up in een x6, pak die mx6, jij ja, die teen x6 Al die kunnen voelen waar er loopt is Kunnen samen schieten, kijken weer in dat dood is Mannen blijven zoeken waar die kokers, Rijden nog niet focus, hebben we wel uw focus Zit nog tussen Jalla's en die rokers Fok niet met die jokers, je op die motus Ik zweer ik brood, die money uit verveling Wacht op die verdeling, prik je aan je tweeling Tant pis, c'est juste là Je magite, je grandis love well, cause without a girl I just uh, lose my mind for you the way you hold me comforts me and shows me well, that a love like yours